107.5 in de Eter, 87,5. De kabel. Maastricht FM. Stevige, noordoosten... stevige noordoostelijke wind. Heb je ooit Noordoostenwind gehad die niet stevig was? Ooit? Pff, voor mij is elke wind stevig. Als nee, maar wind noordoost... is. Noordoostenwind, dat is toch wel de meest snijdende wind, man. Dat zijn de schoonmoeders onder de winden. <lacht> Het is mooi Doch. gezicht, ja, het is mooi gezicht. Verschrikkelijk. Laten we het over jazz hebben. Hallo, allemaal welkom bij Jazz Tournee Generaal bij deze dertigste aflevering alweer. Uh, het is woensdag, de week is weer midden. het is acht uur, dus wat zou je anders doen dan luisteren naar jullie favoriete DJ, alle vijf. Uh, DJ Blue Tone, hè? alle vijf luisteraars. En, uh, en omdat jij erbij zit, luistert hij Nummer 6. Die ja. luistert ook af en toe, dat is jouw vrouw. Maar zodra er een sac solo komt, is ze weg. Is hè? ze weg meteen? Trek ze niet, oh, hè? Krijg Trek ze trekt niet. Dit niet. Nee. Altijd gezegd, nee. Nou, je hebt een top 5, Theo. Maar het moet ook gewoon, zij kent haar beperkingen. Het moet smooth blijven. Het dat moet is smooth de blijven. devies. Ja. Nou, we maar dan? dat is het volgens mij de komende twee uurtjes wel. Is het smooth? smooth? Nou ja, smooth. Je ja, heb een geval, beetje een raar lijstje. Hè? Ik heb maar eventjes een tip voor mezelf van je Slayer gelegd. Maar ja. het is een mooi lijstje. Kan ik u voorspellen. Ja, ja, misschien wel mooi. Maar het is ook een beetje een raar lijstje. Het is niet alleen maar pure jazz vandaag. Want ik was in een uh, mood, in een gemoedstoestand afgelopen week. Toen ik uh, deze lijst moest samenstellen. Waarin ik dacht... ...jazz is zoveel meer dan alleen jazz. Dat klinkt een beetje existentialistisch waarschijnlijk. Als je het vanuit het standpunt van de jazz gaat bekijken... ...en mm -hmm. dan uh, meer, uh, ook nog eens een keer vanuit de bril van jezelf hoe je er dan kijkt... ...en dan uh, in het spiegelbeeld het terughaalt, dan, ...dan is het toch allemaal... Ben jij ook al aanbeland om die formule, die vertaling van jazz... ...maar weer eens anders te gaan bezien, denk ik. Hè? Na zoveel jaren verroeten in de materie. Ja, Misschien wel. is het dat ook wel. Dat je gewoon even in een heel ander filosofisch tijdperk bent beland. en een ander filosofisch tijdperk De beland. renaissance van DJ Bluetoon. Ja, de overgang. De... Bestaat dat ja, het, ja, dat bestaat. Bestaat, ja. hè? Ja, ja, ja. Je ja. bent je blonde haren en nu, kwijt. Ik, ik ben ze helemaal kwijt. Ik ja. zit nu in de overgang. Ja, maar, maar het het staat je wel beter. Dank je. Je bent wel ouder. En het is ook onomkeerbaar nu, maar het is wel mooier. <laughs> ja. Theo heeft zijn haren geknipt. De toon is eh, de gezet. Ja. De en, de toon dat is... Net, en dat net op dit moment. Ik had, ik zit, ik had eigenlijk gewoon een paar weken moet, moeten wachten, want het is wel koud in het bolletje. Het is heel koud aan het bolletje. Ja, ja. Nou, ik heb een bol en ik heb een kale bol en die is ook heel koud. Maar je ook. hebt wel een jazzhoofd. Ik zo. heb een enorm jazzhoofd. Dus broeit het en uh, gloeit het en heb je het eigenlijk ook altijd wel weer lekker warm. En op de achtergrond zit uh, Niek, nog altijd onze stagiaire die van de Hoger Hotelschool meekijkt... ...om uh, zometeen de knoppen te bedienen. Nee, nou ja, dat is een beetje geks hier. Niek, ik vind dat je je straks zelf nog even voor moet stellen. Ja Niek man, je zegt helemaal niks. Volgens mij zeg je vrouw dat ook altijd. Je zegt nooit wat! <laughs> Goed. Zullen we eens een nummertje gaan draaien, dat is dat goed? Zullen uh... we eens iets doen wat 70 jaar oud is? Is het zo? Ja, 1939. O, dan gaan we ver terug in de tijd. Dan gaan we heel ver terug. Heb je nog gedigitaliseerd, Zon voor deze buit? Ja, menig, menig nummer. Okay. Het komende nummer niet, dat was al gedigitaliseerd. En dat was zo goed gedaan dat ik zelf niet nog een keertje hoefde over te doen. Mm -hmm. We gaan naar 1939. Penny Goodman, de eerste jazzmuzikant die tegen alle raciale wetten en voorschriften in Amerika... Uh, ...niet toegaf aan het feit dat uh, gemixte orkesten niet mochten. Het was dus de eerste blanke muzikant die ook uh, uh, zwarte muzikanten in zijn band uh, meenam. Toeliet. En daar gewoon mee optrad en uh, ze ook gewoon credits gaf op hun platen. En daar werd hij niet scheef op aangekeken? Nou, hij kwam daarmee weg, want het was, uh, je moet je voorstellen, in het swingtijdperk was Benny Goodman uh, vergelijkbaar in populariteit als Elvis Presley twintig jaar later. Mm. Dus het was wel een grootheid. Hij kon zich iets permitteren, maar hij had dat dus klaarblijkelijk verdiend. Een secte secte gelanceerd. Ja, en uh, Benny Goodman wordt over het algemeen afgedaan uh, dankzij uh, uh, allerlei uh, old. Uh, ja, old jazz uh, bandjes als Dixieland-bandjes van die, van die mannen die met ja mannen die vrijwillig een wasboord voor hun borst hangen en met een CDA-vlag uh, of een parapluutje op een eer lopen en een banjo erbij, een banjo van zeg ja. ja, dus <laughs> Het leven is goed in mijn Brabantse land gaan spelen, ja, weet ja, je ja, wel, ja, ja. in, in een Dixieland-ritme. Uh, uh, Leg dat allemaal even weg, dat vooroordeel. Uh, wij houden ook van moderne muziek. Maar luister toch eens even naar Benny Goodman op zijn niet-al-te-sexy-instrument. Namelijk de klarinet. Een verschrikkelijk mooie vertolking uh, speelt hij. Let's dance. <middels> Zo, so, Let's Dance van Benny Goodman. Uit de tijd zeiden we toen net dat roken en veel te veel drinken... en allerlei andere dingen door je neus halen... Ja. <laughs> naar binnen snuiven geht biesemgetig meer... nog hartstikke gezond was. Want je reed toch altijd in een open auto terug naar huis. Ja, de lucht was nog schoon in die tijd. De lucht ja. was schoon, uh, de feesten waren groot. Uh, maar laten we het niet uh, al te veridealiseren. Oh, romantiseren. Romantiseren. Nee. Volgens mij, ja, of, of net wel... Want dat zijn natuurlijk een hoop schrijvende verhalen over arbeidersuitbuiting. En volgens mij is dat allemaal aandacht trekken. Ja god, die strijd hebben we nu toch ook. Ja man, schijt Hè? eruit. Uh, als we het samen moeten vatten, we waren er niet bij. Dus we, we waren kunnen er eigenlijk bij. weinig over zeggen. Dat is waar. The Great Gatsby. Maar dit is in elk geval, dit is nageleverd. Hemingway, is, ja, ja. fantastische tijd. Last ja? Dance van Benny Goodman was dat. Ja. Um, en dan gaan wij naar het tweede nummertje in deze Jazz Tonee Generaal. En dan gaan we naar een zuchtmeisje. In, ja, ik mag wel zeggen, de moeder van alle zuchtmeisjes. Ik heb een goede vriend, Guus Hoogaerts. Die... Zou die luisteren? Toch? Guus Borg, ja. Ik weet niet of hij luistert, want hij vindt, het, ik weet niet of hij het wel leuk vindt. Guus, hallo. Guus. Guus. Wat, nee, hij hoort, nee, hij luistert niet. Nee. Of misschien ook, ja. Ja, die, ja, nou, ja. je weet het ja, niet, hè. Ook dat op? weten we niet. Nee, nee, nee. nee. Ja, we we, moeten, we is dat de nog... conclusie van, het hele, van de hele uitzending? We weten het niet? Nee, nee, nee, nee, dat gaan we niet doen. Dit is gewoon alleen een opmaat. Voor de rest onder... van de uitzending komen er nog heel andere uitspraken. Okay, een zuchtmeisje. En die komen altijd uit Frankrijk en zijn altijd fralen. Ja, ken jij, ken jij de herkomst van die definitie, zuchtmeisje? Ja, dat heeft... Ja, nee. Niet nee, echt. Niet echt. Nee. Had het Le te maken met een erotiserende vertolking? die smeerpijp van een Boer is er natuurlijk mee begonnen. Okay. Hè, met, met Jane je t'aime, moi plus. Ja, weet ja. ik. Uh, uh, uh, uh, ja, ja, een nou, maar nee, maar mm. dat, daarvoor was het toch ook al een beetje... Die Fransen die hebben er een voorkeur voor dat zangeressen een beetje klinken als een... Een onschuldig meisje dat het toch in zich heeft om daarna meteen de sletbak te worden. waar hmm. je als man van droomt, blijkbaar. Hmm. Als je te veel vin rouge tot je hmm. hebt genomen. Hmm. Frans Gal was zo iemand, een mooie dame. Ze heeft het. Uh, no het niet het nog, het, het, het, het, het uh, hoe heet dat? Eurovisie Songfestival ooit ja. gewonnen met. Uh, Popier de sier, poepier de de huppel de pup. Zoiets, maar ze heeft ook een beetje jazzy nummers gemaakt. En ik vond het leuk om een nummertje uit 64 ten gehore te laten brengen op deze avond. Pense à moi, denk aan mij. Quand je serai dans tes bras Mais en attendant, pense à moi Pense à nos vacances au ciel Pense à notre plage à nous deux A ce frans soleil sur toi et moi Et pense à la neige à l'hiver Au chalet sous les sapins verts A nos soirées près du feu de bois Ne prends pas ces terres là Quand tu n'es pas avec moi Et si tu t'en es, pense à moi Chacun s'en ira quand je serai dans tes bras Alors mon amour, pense à moi Pense à tous les mots que l'on dit Quand tous les amis sont partis Qu'il ne reste au monde que toi et moi Alors on devient silencieux Tu me caresses avec les yeux En disant tout bas, je t'aime, toi oh. Die partira demain En die te ramène enfin vers moi Tu sais bien que je serai là Avec tant d'amour dans la voie Ne pense, pense, pense qu'à ça Ne prends pas ces airs-là Quand tu n'es pas avec moi Et si tu t'ennuies, pense à moi Ton chagrin s'en ira Quand je serai dans tes bras Alors mon amour, pense à moi Zou... Weer een B3, hè. Wat zeg je? En weer een B3. Weer gepraat, een B3. Want... En hoe zou je niet aan Frans Gal kunnen denken als je dit hoort? Ik bedoel, het heeft wel iets. Ik zit te denken, als meneer Sarkozy elke avond zo op die manier in slaap valt... met zijn zangeres aan zijn zijde, dan moet hij toch goed slapen. Hè, maar... ja, die Carla Bruni probeert het wel Bruni. heel erg. Carla Bruni hè. Ja. probeert het wel heel goed na te doen. Ja, maar, ja. maar die maakt ook van die eens. Ja, als ze er nog tijd voor heeft dan. Als ze er nog tijd voor heeft. <laughs> Ik denk dat ze ver uitgepoept heeft. Ja, ze moet natuurlijk die Sarkozy iedere keer van die Merkel aftrekken. Hè. <laughs> ja. Dat is ook een dochter. En het levert niet veel op, laten we eerlijk zijn. Meneer nee. Sarkozy ligt onder vuur, hè. Op uh, um, uh, wereldniveau qua financiën zal het niet zo heel veel opnemen, mm. nee nee mm. nee niet echt nee. Eigenlijk nee. wel leuk dat je een goed vriendinnetje hebt volgens mij. Mikala Mika uh, nee uh, Sarkozy. Mm, okay. Oké oh, was je weg? Ik je was hier, even eh? weg. Oh, okay. Ik hoop dat drie... dat ook niet voor de luister. Zat je weer aan die knoppen? Blijf dan eens vanaf. Blijf dan eens vanaf. Ik Moet van toch iets af. te doen hebben man. Ray Charles nam in 1953 een heel erg lekker nummer op. Hm. Meer zeg ik niet. Mess Around. to ah, mess around. They're doing the mess around. They're doing the mess around. Everybody doing the mess around. Ah, everybody was juiced. You can bet your soul. They did the boogie boogie with a sturdy roll. They mess around. They're doing the mess around. They're doing the mess around. Yo! De rock'n'roll bestond nog niet, maar hij, was, hij zat er wel ontegenzeggelijk aan te komen. Hier moeten mannen als Chuck Berry en Elvis en, en Bill Haley toch naar geluisterd hebben. Die hebben u gevoeld, ongetwijfeld. Ray He? Charles, wat een geweldig nummer. Een beetje boogie boogie zat erin, stride piano, de hele, nou stride niet zo echt, maar ja, het, het swingde gewoon als We een We kijken trein. nu even naar Nick trouwens, luisteraars, dat ziet u niet, dat hoort u ook niet. Maar nee. Nick is de pianist van ons drie. Ja. Sinds... Hey Nick! Hey, Theo. Oh, hoi Nick, maar dat laat hij straks nog wel even horen. Hij heeft een lijst. Uh, samengesteld. Hè? Dat... Niek komt straks aan de beurt. Ja. Die mag straks ook nog wat okay, uh, nummertjes nou... draaien. En die zijn uh, erg leuk. Die heb ik uh, gehoord. En uh, volgens mij ook wel goed. <laughs> um... <laughs> Het is zo leuk om Niek af te zijn. Maar zetten. we gaan niet meteen de hoofdreis. Maar we noemen Wegen hem geven. al geen Niels meer. Hè? Nee, nee. Hij nee, heet nee. Niet. Nou, uh, jij maakt die fout, grote vriend. Ik heb hem nooit uh, nul's genoemd. Wat, wat is dit voor een ongelooflijk... Ongelooflijke wijven no, maar In, in meer vrouw praten is Het lekker of altijd... ik met mijn vrouw aan het discussiëren ben. Oh, ik kom nee, dan... hier om met een vriend een radioprogramma te maken... De... waar de mensen met plezier naar luisteren. Die nee. hen troost biedt als het ja. buiten min 28 is... Ja. met een gevoelstemperatuur van min ja. 451 nee, graden. Nee, natuurlijk. Theo. Ik zet de... Ik vind het echt ik... heel erg veel mensen. Ik neem alles... Het wordt tijd voor een melancholisch ik... nummer. Ik... In deze koude dagen, is... dames en heren. Hoi. Kun je? mag ik, alsjeblieft, ja, een natuurlijk. nummer aankondigen? Okay. Ja, ga ja? je. Ja, ja, ja. Heel fijn. In deze koude dagen hebben wij troost en warmte nodig. En warmte begint in het jaar altijd in april. En dat toen... wou ik horen. Dat wil je horen, de 16e, warmte. om precies te zijn. We gaan luisteren naar Piet Noordijk met de strijkers van het Metropoolorkest. I remember April. Niet jazzconnoisseurs en jongeren onder ons. Dit was Piet Noordijk, een van de beste altsaxofonisten die Nederland ooit heeft gehad. Hij heeft nog als enige Nederlander. Uh, met uh, met Michel Mengelberg en Han Benning uh, op het Newport Jazz Festival mogen spelen in 1958. Hmm, dat was een enorme eer. Even een, een, een hele kleine korte onderbreking. Uh, het kan zijn dat mensen uh, even niet hebben meegekregen uh, wat er in de eerste tien minuten gebeurde. Dat kan met een technische storm te maken hebben. Ik begon ineens te fluiten, ook, geloof ik, hè? Ja, ik. Ik hoorde iemand op een belletje slaan Op oh. mijn koptelefoon. Op een belletje. Ja. Ja. Nou ja, dan is dat misschien wat u ook de afgelopen tien minuten heeft gehoord. Dat ene belletje. Maar we hadden in elk geval. Uh, naar schijnt. Een uh, kleine technische uh, uh, storing. En die ja. is opgelost. Is die opgelost? Volgens mij wel. Oké. Okay. Ja. Heel fijn. Uh, Piet Noordijk was dat met de string and rhythm section of de uh, Metropool Orchestra. Je hebt wel wat gemist trouwens. Of, of was het nog een concertgebouw? Mm. Ik weet het niet meer uit mijn hoofd. Ja, ik doe alles uit mijn hoofd, lieve luisteraars. Mm. Maar één van die twee. Maar uh, het was in elk geval één van zijn laatste albums uit 2009. Uh, Swinging with Strings, live at the Bimhuis, Amsterdam. Piet Noordijk, een gigant. Ik zal hem hopelijk nog wel eens een keer uh, terug laten komen. En dan gaan we nu funken. Oh, een beetje disco-funk in 1974. Uh, American Gypsy. Jarenlang <coughs> resident geweest in uh, Maastricht. het Maastrichtse. Amerikaanse band. Mensen hebben nog met... Uh, met uh, Michael Haman. Onder andere. Mm -hmm. En... Uh, Joe Skeet en zo. Die hebben allemaal nog gespeeld met uh, grootheden als Zappa, uh, Stevie Wonder en dat soort zaken in Amerika. Maar dat het was het mensen... domicilie was Maastricht of was dat... Uh... Nee, ze zijn niet ooit terechtgekomen. Ze, ah. twee, twee bandleden vonden een of andere vrouwelijk iets waar ze uh, aan, iets. aan zijn blijven hangen. Ja. En uh, Ze zijn in Maastricht gebleven, <lacht> alhoewel ze hier heel weinig <lacht> hebben gespeeld. In de knijp hebben ze een aantal legendarische concerten gegeven. Mm -hmm. tegenover satirikon de in de mm -hmm. Bredestraat. Mm -hmm. Dat was toen nog een, een Jazz Café, Jazz Kelder met een oom. Daar gebeurde dat, veel dat moois. Dat was heel erg goed. Sarah ja. Slingsby in the Works. Ze hebben dat ja. ook gespeeld. Ja. Maar zo ook American Gypsy. En we gaan gewoon luisteren naar een plaat van hun in 1974. Stuck on you. Time, oh no, so many times I packed my bag, said goodbye to my friends, and hi. It was far too high. Took some time to know what I don't know. But twice as much time to raise the sky. And Stel je me toch eens voor dat je met je soulpijp en je veel te hoge plateauzolen de knijpen loopt en dan staat zo'n band als dit te spelen. Ja, dit heeft toch niet de lucht van Hollandse klompen zou ik zeggen. Nee, gelukkig He? niet. Het bedoel, in Nederland kwamen we tien of vijftien jaar later met de nets aan. Ken je de nets nog? Dat vind ik eigenlijk zo'n klompenmuziek. Mountains. Wat? Mountains. Mountains. <laughs> Schei uit wat een ellende. Dat is voor nee. mij echt een beetje de keyword. Mountains. <laughs> En dan, nou, dan, is, dan hangt alles meteen. de ja. nou, Maar nog altijd bezig wel, hè? Die nuts. De ah, nuts, de mm -hmm. nuts. Ja, helaas wel. Het bloed Gewoon, kruipt waar wat niet gaan op kan. zo. die polderen een uh, groot hek eromheen. Jullie doen even niet meer mee. <laughs> ja. Dit was American Gypsy, Stuck on You, 1974 van de LP, van hun debuut LP, American Ook Gypsy. Oké. Okay. Ook een hele goede bandnaam eigenlijk, American Gypsy. Vind je niet? Ja, ik heb nooit zo etymologisch op die namen gezeten, maar nu je het zegt. Uh, het was natuurlijk ook wel een mengelmoes van klompenboeren die uit het Nederlandse kwamen. En, en, en wel uh, de, de, de, het Amerikaanse idioom allemaal goed onder de knie. Het waren allemaal Amerikanen man. Waren het allemaal Amerikanen? Waren het allemaal Amerikanen? Die waren hier toevallig. Maar op invaders in wat? wel invaders op Nederlandse bodem. Ja, ja maar het waren allemaal Amerikanen. Okay. Er zat geen Nederlander tussen. Echt niet. Wat Dat hebben we, we wel met die jongens van Partner en zo, met, met, met Pierre Beckels en zo gespeeld. Maar het waren allemaal Amerikanen. Hebben we een mazzel mee gehad? Ja. Hè? Sommige ook gekregen. Een trofeetje. Bezetters. Het waren allertonen, man waren allochtonen. Maar we hebben er wel wat voor teruggekregen, oh, toch? Dat toch wel. Nee, American ja. Gypsy was dat. We gaan naar Omi Shelton en uh, The Gospel Queens. Toe, van namen gesproken. Hm? Nou, ja, dat is goed, hè? Omi Shelton en The Gospel Queens. En als jullie hiernaar gaan luisteren, denk je... Ja, dit is gewoon een uh, soul gospel opname uit de jaren 60 of zo. Mm. Maar niets is minder waar. Het stamt uit 2009... Komt van het depton label, waar ook Sharon Jones en de Debt Kings en de Manahan Street Band, waar we straks nog een nummertje van proberen te gaan draaien, als het hier allemaal lukt. Um, en dat is eigenlijk een beetje retro-achtige soul, maar wel allemaal eigen nummers, nooit covers. En jullie gaan gewoon luisteren naar You Gotta Move. Lord, oh, my Lord, get ready, you, you got to, you got to see that woman, oh, who walked the street, oh, you see that police, oh, All upon, upon his feet, but then you tell them, when the Lord, One day I say we all gonna move. You got to move. No matter how hard you sit, y'all. You got to move. one day we sure gonna move. You got to move. You tell everybody you're gonna melt it. You got to Naomi Shelton en de Gospel Queens. En Theo heeft ernstig een fusie oh, met de God. draad van zijn het koptelefoon. Het is altijd hetzelfde liedje hier, hoor. Je zit een beetje raar. Mm, ja. Het ziet er altijd wel een beetje raar uit. <laughs> ja. Maar nu doe je wel heel erg je best. Naomi ik, Shelton en de Gospel Queens. Gaat dat weer een beetje? Ik tegen. wil de beschrijving achterwege laten, maar als u me zou zien hoe ik hier nu achter de mijl inmiddels gaat het wel weer een beetje. Maar ik heb zo'n microfoonkabel, die uh, blijft mij keer op keer tussen <laughs> de wieltjes hangen van mijn, uh, van mijn stoeltje. Ja. En uh, dat zorgt voor een sculioze die ongekend is, zo lijkt het. <laughs> het ziet er ook heel raar uit. Ja, het ziet er heel raar ja, uit. Gaat nu wel weer. Het is wel lang genoeg. Draadjes wel. Lang genoeg. Zullen we eens naar 1966 gaan, uh, toen Lou Rawls nog niet in het oh. disco tijdperk uh, beland was, en gewoon hele goede soul blues song mm. uh, gaan luisteren naar Going to Chicago Blues. Hello everybody. In a live performance you, and you, and especially you, the soulful Lou Ross. Yeah, yeah, yeah. I'm going to Chicago, and I'm sorry, but I can't take you. No, I can't. I said that I'm going to Chicago, and I'm sorry, but I can't take you. No, no, no. like you can do for me my baby i said now when you see me coming my baby i want you to raise your window high And yes i do now i said now when you see me coming my baby i want you to raise your window high. Applaus voor Lou Rolls in 1966. Wat had die man een verschrikkelijk lekkere oude yeah. stem? En wat zag hij er goed uit en wat ziet hij er nog steeds goed uit. Volgens mij leeft hij nog en ik heb hem een paar jaar geleden nog gezien op het Noorsie. Mm, je geweldig zei het, gezang. ja. Ik vind eigenlijk ook die zoete shit van hem zo goed. See you when I get there. You gotta find. <laughs> lady love. Ja, yeah, lady love. Lou Rawls is gewoon een verschrikkelijk goede zanger. En dat geldt eigenlijk ook wel voor Nina Simone. En dat is een oh. geweldig goede zangeres. We gaan luisteren naar een cover van haar. Een van de weinige nummers die ze niet zelf gecomponeerd heeft. In 1969 nam ze het volgende nummer op. Save Me. romance, then I wouldn't give it a second chance, they say if you seek, you're sure to find, and I know how true that is, cause the closer I get to you, baby, yeah, you're driving me clean out of my mind, I say, save me, somebody see. Climb together from coast to coast Cause love makes me cold and hurt inside These tears of violence are just about I'm begging you to save me Hey Lord, somebody save me We're crying together from coast to coast Now, it cold and hurt inside These tears of violence are justified He never said you needed me You abused my love, so set me free You didn't need me, you didn't even want me Somebody help me and this man wants to tone me Calling him hey, Kate Crusader, Green Homie batman 802 anybody i'm in so much trouble i don't know what to do yeah if you think anything about me if you love me at all if you love me at all please now please now please now please now oh, see, see, Wensbare Nina Simone in 1969, een B-kantje van een singeltje, dat ik voor jullie uh, geschikt heb gemaakt om het hier te laten draaien. En gevonden dus ook. Hè, Save want... Me, wat een geweldig mm. nummer toch? Fantastisch. Nina Simone is een zangeres die ik steeds meer ga waarderen naarmate ik ouder word. Nou, we mm. ken, we, eerlijkheidshalve, eerlijkheidshalve heb ik al leren kennen in de jaren 80 toen dat... ...heet je uh, My Baby Just Cares For Me uh, uitkwam... ...en dat we dat uit en treuren in satire kon horen met carnaval. En dat waren eigenlijk al de nadagen zeg maar, van de Simone. Nee, maar dat was toen ook al een reissue... ...want dat nummer was ook al uit de jaren zestig. Ja, ja. maar Baby Just Cares For Me. Maar ik bedoel, ze had voor die tijd eigenlijk al veel emotioneelers ja. op de planken liggen. Zeker, ja. zeker. En uh, check Nina Simone uit. Eigenlijk is bijna alles wat ze heeft gedaan heel erg de moeite waard. En B-Kant stond in dit geval ook weer voor B-3, hè? Ja, er zat, er zat wel weer een B3'tje in. Ja, ja. Nou, niet in het volgende nummer trouwens. Oh, okay. Dat is een uh, poppy nummer. Beetje... Met een dwarsfluit. Nee. Ja. <laughs> <laughs> het, het is een beetje een raar nummer, misschien voor Jazz in generaal, Maar ik heb er altijd een zwak voor gehad. Paul Carrick uh, zat vroeger in een band. En die, heette, en die band heette Ace. En er was niet een al te succesvol uh, wit uh, funkbandje uit Engeland geopdeterd. Uh -huh. um, in 1974 namen ze een verschrikkelijk goed <coughs> nummer op. En dat heet How Long. En dat wil even going on blijven, hè? Eh? Yeah. Heerlijk. Ik, snap, ik snap ook niet waarom dit nummer niet gewoon in de top 10 staat van de top 2000 alle ja, tijden. Nee, nou het zegt. Is het die erbij is... gekomen? Volgens mij niet, hè? Ja, hij staat altijd op nummer 1600 en het jaar daarna oh. op nummer 1200. Oké, okay. uh... dus er komt schot in. <laughs> nou, dan zakt hij weer terug en dan slaan ze hem weer eens een jaar Nee, maar over. als je het inderdaad toch een beetje vergelijkt met de, de, de Eagles, hè? om een beetje ja. in de sfeer te blijven, dan liggen hier toch wel wat laagjes meer uh, ja. emotie in. Het is een, een nummer met een, ik noem het altijd een nummer met een Max Broeg effect. Max Broeg schreef op zijn 21ste een vioolconcert en uh, ja. de man is 88 geworden of zo. Mm. En heeft zijn hele leven. Maar dan gaan we leven... naar de klassieke. Dus. Ja, dan gaan we naar het klassieke. Het is trouwens een prachtig vioolconcert. Mm. Maar de man heeft tot zijn 88ste moeten horen. Ja, dat is wel goed hoor, die nieuwe symfonie die je nu gemaakt hebt. Maar. Dat, dat vioolconcert van jou, dat is toch wel heel erg mooi. Dat moet kwam je voorstellen gewoon, dat dat kwam je voorstellen, dus. je bent 21, je schrijft zo'n kring ja. en dan word je 80 en dan ja. heb je nog heel veel andere dingen gedaan en je wordt altijd herinnerd aan jouw mag, hè, het statement dat je ooit gemaakt hebt ja. op creatief vlak en dat is het vioolconcert dat je op je 21ste hebt geschreven en dan is dus nog 60 jaar. Dit was voor die Carrick ook een one-hit wonder eigenlijk. Ja, Paul Carrick heeft nog wel uh, uh, een, apa, een paar jaren hitjes gehad mm. uh, in bandjes waar hij gespeeld heeft, maar dit is eigenlijk het, het, ja, zijn eerste hit. Uh, toen was hij begin 20. Mm -hmm. en daar gaat geen live concert van Paul Carrick voorbij zonder dat dit nummer doorkomt en uh, Ik kan hem langskomt. En dan gaat hij er een beetje reggae op spelen om het maar wat langer te trekken. Ja, en ja, zo. Ja, ja, ja. Altijd trouwens ook de moeite waard, concerten van Paul Carrick. Maar dit was dus de band Ace met How Long uit 1974. Fantastisch John. Leuk hè? Ja, dan gaan we naar 2008, een jaartje of uh, ja, wat zullen we zeggen, 34 verder. <laughs> Vooruit in de tijd. En dan klinkt het toch weer als uh, of het uit de jaren 60 komt. We gaan weer naar een deptone label, de Manahan Street Band. Daar zitten gasten in die met In de Bruno's band spelen. En bij Sharon Jones en de Deb Kings. En die hebben een instrumentale plaat gemaakt die ik heel erg leuk vind. Make the road by walking. En van dat album gaan we luisteren naar Home Again. Tja, wat een feestje daar op Brooklyn. Hè? Ja, in de huiskamer opgenomen van de eigenaar van de platenmaatschappij <tie> van het Tone label. Luister naar de Manahan Street Band als je de kans krijgt. Home Again was het nummer. Um, en dan gaan we naar een speciaal uh, nummertje dat geen fuck met jazz te maken heeft. Maar gewoon eigenlijk het allermooiste, gewoon, nee helemaal niet gewoon, speciaal. Het allermooiste liefdesliedje, naar mijn smaak dat er ooit geschreven is, is Magnolia uh, van J.J. Kale. Mm. Um, ik weet niet wat het is om een. Um, het is even een rare uitstapje, maar van ja, mij mag je hoor. Ik hou van rare uitstapjes op z'n mm -hmm. tijd. Um, ik, ik weet niet wat het is om mijn vrouw ooit te hebben moeten missen. Maar als ik ooit zou moeten missen, ja. dan zou ik dit nummer voor haar zingen als ik zou kunnen zingen. Nou. J.J. Kale, Magnolia. Doe je best, John. Ja. Ik laat de microfoon openstaan. <laughs> nee, dat ga je niet doen. Komt ie, hè? Nee, echt niet. Probeer het. Komt ie. Kom maar. Kom, zet die microfoon Nee, op. je kan het. Kom op. Nee, uit, uit, uit. Ik druk op die knop day album Naturally uit 1975. Wie heeft het niet in uh, huis? Ik, ik wel die geboren is eind jaren 50, begin jaren 60. Mm -hmm. Want zo oud zijn we al, lieve jonge luisteraardjes. Ik wou net zeggen, dat is meteen... Uh, de etalage die je opengooit... zoveel ja. leeftijden spreken. Ja, maar deze, dat dan wel. Die moet in de kast. Natuurlijk. Ja, vind ik wel. He? Magnolia is een prachtig nummer... van J.J. Gale. After Midnight, niet te vergeten. After Midnight. Maar ik vind Magnolia is gewoon... zijn best de, de mooiste nummer. Terwijl voor... het op die LP eigenlijk... voor menigeen als een soort van... Uh, buitenbeentje er maar bij stond. dat ja. is volgens mij wel het pareltje wat overgebleven is. Ik denk het wel. He? Denk het wel. He? Dat is echt zo'n nummer... Wat Waar, ja, waar, zelfs Tom Barman vindt het een zei, van zijn ja. favoriete nummers uh, uh, van Tom Barman uh, die we allemaal kennen als voorman van Deus onder andere en uh, dergelijke andere, dingen. rare mm. dingen die hij doet. <laughs> maar hij heeft een, ja. een, een, een, een, een album opgenomen met een pianist, <lacht> een soort uh, Unplugged uh, ding en dan, uh, dan speelt hij ook Magnolia, hmm. maar niet zo goed als JJ Kale. J.T. Gale. dat hij, was hem. Hij wist wat het was ja. om ze te moeten missen, denk ik. Laten we naar Albert King gaan. Mm -hmm. De, Albert King was een uh, goede zanger en een bluesgitarist. Ik weet trouwens niet of hij nog leeft, maar wat maakt het ook uit. Hij heeft uh, in 19, wat zal het zijn, 73 een nummer opgenomen dat ik erg lekker vond voor dit programma. Ga luisteren naar Breaking Up Somebody's Home. Mm -hmm. Just one kiss Every it rains up I hear On my wonder Yeah Beats so loud